Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er is geen wetenschap dat de jaarlijkse griepprik zin heeft. Dat blijkt uit onderzoek van het geneesmiddelen bulletin. Alle recente studies naar de werking van de griepprik zijn samengevoegd. Alleen voor mensen met bepaalde longziektes is aangetoond dat de griepprik een duidelijk gunstig effect heeft. Jaarlijks krijgen 3,5 miljoen mensen een griepprik. De kosten liggen dit jaar rond de 57 miljoen euro.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 Het Openbaar Ministerie heeft 14 jaar cel geëist voor de moord op miljonairsdochter Sandra Hazeleger. Haar man heeft bekend dat hij haar begin dit jaar in Soesterberg heeft gewurgd. Daarna dumpte hij het lichaam van de vrouw in een sloot. Volgens een advocaat handelde de man in een vlaag van verstandsverbijstering. Spanje trekt steeds meer vakantiegangers. In juli, augustus en september kwamen bijna 21 miljoen buitenlandse toeristen naar Spanje. Ruim 8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Spanje profiteert vooral van het economisch herstel in Duitsland. En van de onrust in Noord-Afrikaanse vakantielanden. Zoals Egypte en Tunesië. Dan het weer nog vanavond helder. Maar vannacht raakt het bewolkt en de wind neemt verder af. Morgen zwaar bewolkt. Van het zuidwesten uit regen. En het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. Tot nu toe is de normale avondspits. ik noem de files in de Randstad van 3 kilometer en langer. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knop het en de Alfred Bunschoten 4 kilometer en bij knop het nog eens 3. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof en Zoete 4 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Amstelveen en Knabbert Raasdorp 7 kilometer. De A10 West voor de Continental 4 kilometer. De A12 Den Haag-Utrechts bij Voorburg 3 kilometer. En verderop naar Arnhem tussen knabbert en Bunning nog eens 3. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein 4 kilometer. De A20 Rotterdam naar Gouda bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. En richting Hoek van Holland op de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel 4. Op de A27 Gorkem almere tussen Utrecht-Veemarkt en Beeldhoven 3 kilometer. En verderop bij Huizen nog eens 9 na een ongeluk. De snelweg is er namelijk dicht, maar het verkeer in die file kan er via de af- en de oprit met enige moeite langs. Toch is het verstandig om voorlopig te, om te rijden via Amsterdam. De A28 dan, Utrecht-Amersfoort. Tussen Kampen-Rijn-Zweert en de en dolder 4 kilometer. En verderop bij Leus de Zuid nog eens 7. Daar is de linkerrijstrook dicht. De N15 Maasvlakte-Rotterdam. Tussen Rosenburg en rotterdam charloes 15 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circa Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan!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 to do Heb gezegd, dan kan iedereen op huis aan, alleen ik blijf onderweg.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 Shot from a fire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 Houd een De dames voor u hebben het alvast gezwaard Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad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 is maar lief, dat kan geen kwaad, dit is mijn hart, een houder haar De dames voor u hebben het al verzwaard. steeds maar lief, dat kan geen kwaad. 6.9. ZFN, Zfn.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 I say I'll never hurt her But she knows it isn't true Cause although I never told her I think she knows about me and you Now she cries to and attention This can't be right And the downtown special cries along Cause I'm leaving